8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Eerste VN-waarnemers in Syrië, Taliban-strijders gedood in Kabul... en Willem-Alexander koopt vakantiehuizen Griekenland.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 Afghaanse troepen hebben bij gevechten in de hoofdstad Kabul 32 opstandelingen gedood. Dat heeft het ministerie van Defensie meegedeeld. Er zouden ook drie militairen zijn omgekomen. De gevechten braken uit na aanslagen van gisteren op Westerse ambassades en het parlementsgebouw in Kabul. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen is op reis door de Taliban. Maar volgens een opstandeling die gearresteerd werd, zijn de aanslagen gepleegd door een Pakistanse groepering... die behalve met de Taliban ook banden heeft met Al-Qaeda.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 Volgens SAP leveren de plannen van GroenLinks in 2015 12 miljard euro op. Het CPB moet de plannen nog doorrekenen.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 Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben een luxe villa in Griekenland gekocht. Dat schrijven de Telegraaf in de Volkskrant. Het gaat om een villa van enkele miljoenen euro's met uitzicht op zee. De villa staat in het Zuid-Griekse Kranidi. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in de Volkskrant dat premier Rutte... volledig op de hoogte van de aanschaf van het vakantiehuis is. Volgens de Volkskrant wilde prins Willem-Alexander de Griekse villa pas kopen... na de verkoop van zijn vakantiewoning in Mozambique. Die heeft hij in januari verkocht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 Dan het weer nog zonnige periode. Vooral in de kustprovincies is er vanochtend kans op een bui. En vanmiddag ook in de rest van het land een paar buien. Het wordt 8 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen in de loop van de dag regen en het wordt een graad of 10. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de meeste files staan rondom Utrecht en Rotterdam. In totaal staat er in heel Nederland zo'n 200 kilometer. Dat is meer dan gebruikelijk. Het loopt ook op een aantal wegen extra vast door ongelukken. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen het ringvaartaqueduct en het knooppunt Bad Oeverdorp staat 12 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoort, 5 kilometer... staat een vrachtwagen stil. Rechte is afgekruist. Aansluit op de a A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 10 kilometer. En op de A59 vanuit Zierikzee voor het knooppunt Hoijpolder Hooipolder, 7 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Een ongeluk op de N322, moet ik zeggen. Dat is de weg tussen beneden en Nijmegen. Tussen Druten en Ewijk is de weg in beide richtingen dicht. En door een wisselstoring tussen Arnhem en Zevenaar hebben treinreizigers daar meer dan een uur vertraging.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Boek ook je KLM-tickets op VliegerWinkel.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen, de eerste waarnemers moeten vandaag in Syrië aan het werk gaan. Correspondent Sander van Horen heeft zo het laatste nieuws. Nog een kleine week tot de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De spanning loopt op, de kandidaten doen alles om de aandacht op zich te vestigen, constateert Ron Linker. En negen maanden geleden vermoorden Anders Breivik in Oslo en op het eilandje Utøya 77 mensen. Hij uh, aiming into the water uh, en that de mensen die away. Noorwegen werd in het hart geraakt al dus premier Stoltenberg. We zijn het de land, we zijn het stoltvolk. Noorwegen zal de komende weken alles opnieuw beleven. Want over een klein uur om negen uur begint in Oslo de rechtszaak tegen Anders Breivik, man die dus op 22 juli vorig jaar 77 mensen doodde. Om Noorwegen te beschermen tegen de multiculturele samenleving, zoals hij zelf zegt. Onze correspondent Roelien Kreton is bij de rechtbank in Oslo. Uh, Roelien, waar de belangstelling enorm moet zijn. In, in wat voor rij moet je aansluiten? Nou, de rij is um, flink geklompen, gekrompen inmiddels. Veel mensen zijn al uh, binnen. Maar ja, wat bijzonder is, is dat uh, uh, nabestaanden, uh, uh, overlevenden en journalisten hier uh, door elkaar in, de, in dezelfde rij staan. Het is inderdaad een enorme uh, belangstelling. Uh, in totaal is er uh, plek voor 2500 uh, nabestaanden en slachtoffers gereserveerd. Die worden over het hele land... Verspreid, Dus veel van die mensen volgen het in uh, lokale uh, rechtbanken. Maar een groot deel van die mensen zit hier in uh, Oslo. En ja, veel van die mensen zijn uh, nu binnen. Dus de rij is eigenlijk niet zo heel erg lang op dit moment. Maar willen alle nabestaanden die zaak wel volgen? Want ik kan me voorstellen dat er ook een hoop weer naar boven komt. Ja, dat is heel uh, verschillend. Deze week wordt in ieder geval heel erg uh, zwaar en uh, emotioneel voor die mensen. En dat is omdat uh, Braivik deze week uitleg uh, mag geven. En ja, dat wordt heel uh, heftig. Hij heeft al van tevoren gezegd dat hij uh, eigenlijk vindt dat hij niet ver genoeg is gegaan. Dus dat hij eigenlijk nog meer mensen had uh, willen vermoorden. Ja, en dat is natuurlijk heel zwaar om dat uh, aan te horen. En de, de slachtoffers die ik heb gesproken die zijn eigenlijk heel erg verdeeld. Sommige mensen die willen er niets van weten. Uh, reizen naar het buitenland, uh, verstoppen zich, blijven zo ver mogelijk weg. Maar er zijn anderen die echt ja, het kwaad in de ogen willen zien en uh, um, hierbij willen zijn. En hopen dat ze uh, door hierbij te zijn ook hun, hun leven weer kunnen oppakken. Maar dat is heel erg moeilijk en ja, nabestaanden en slachtoffers die worden ook uh, begeleid door uh, psychologen. Paulien, wat voor een proces wordt het nou eigenlijk? Want uh, Breivik heeft natuurlijk bekend. Gaan uh, de aanklagers alle feiten weer naar voren brengen? Het hele geschiedenis doornemen? Nou, kijk, het, het is een heel uh, zorgvuldig uh, proces, kun je zeggen. Dus ze gaan het inderdaad in chronologische volgorde doornemen. Maar ja, kijk, de cruciale vraag deze komende tien weken... is niet uh, de schuldvraag, want hij heeft natuurlijk alles erkend. Maar uh, de belangrijkste vraag is in hoeverre is Breivik ontoerekeningsvatbaar? Um, en ja, daar is heel veel twijfel over. Er zijn die twee... Uh ...psychologische rapporten die tot een uh, compleet verschillende conclusie uh, zijn gekomen. De ene zegt uh, Breivik is uh, gezond. De tweede zegt uh, Breivik is psychotisch. En ja, het zal aan de rechtbank uh, zijn om, om dat uh, uiteindelijk uit te maken. En daarom wordt dit proces, het optreden van Breivik tijdens dit proces ook heel erg belangrijk... Dus de rechtbank zal toch heel erg gaan kijken, vooral deze week, hoe hij overkomt en ja, hoe hij zijn uitleg zal geven. Olin, Kreton vanuit Oslo bij de rechtbank. Ze is bijna binnen. We komen bij je terug ook, Olin. Na negen uur zijn we er live bij als het proces gaat beginnen. Door naar Syrië, want vandaag gaan de eerste zes waarnemers in Syrië aan het werk. Gisteravond kwamen ze aan in Damaskus nadat de VN-veiligheidsraad een akkoord bereikt over het sturen van waarnemers. Die moeten erop toe gaan zien dat het staakt tot vuren stand houdt. Correspondent Sander van Hoorn, Sander, beide partijen melden in Syrië dat het staakt tot vuren door de ander wordt geschonden. Hoe moeten die waarnemers ervoor zorgen dat het rustig wordt en blijft? Dat lijkt me lastig. Ja, door te kijken en door schendingen van het staakt het vuren door te geven aan de Veiligheidsraad... die daar dan vervolgens weer wat kan, uh, van kan vinden. En dat geeft de machteloosheid natuurlijk wel aan, want ze zijn niet bewapend om te beginnen. Het zijn er in eerste instantie ook nog maar heel erg weinig. Die zes moet uitgroeien uh, vrij snel tot een man of dertig. En uh, als het aan de VN ligt, moet het er uiteindelijk ruim 200 worden. Maar dan nog vooral kijken, ze hebben dus geen mandaat om te schieten uh, als een van beide partijen het staakt het geschend maar rapporteren, dat is wat ze moeten gaan doen. Ja, een mandaat om te kijken, maar waar te kijken, Sander, mogen ze overal naartoe? Nou kijk Marcel, dat wordt de vraag van de week. Uh, mogen ze vrij hun werk doen? Mogen ze overal gaan en staan waar ze willen? Mogen ze met iedereen praten met wie ze willen praten? Uh, mogen ze bijvoorbeeld ook in gevangenissen kijken? Uh, als dat allemaal zo is, dan kunnen ze een, uh, een onafhankelijk beeld vormen van wat er aan de hand is. Uh, een eerdere waarnemersmissie, dat was weliswaar niet van de Verenigde Naties, maar van de Arabische Liga... Daar uh, zijn wat gemengde ervaringen mee, laten we het zo zeggen. Die uh, beklaagden zich erover dat ze dus niet overal mochten komen. Dat ze vooral met mensen mochten praten die achter de regering stonden. En die uh, zeiden dat op het moment dat er een aanslag was op regeringstroepen... dat ze daar meteen bij konden. Maar op het moment dat er een aanval was van de regering op de opstandelingen... dat het dan allemaal moeizamer was. Dus ja, dat hangt af van uh, Syrië... Zullen we moeten afwachten? Het enige wat Syrië daarover gezegd heeft, is dat ze uh, de veiligheid van die waarnemers alleen maar kan garanderen als ze overal bij betrokken worden. En ja, dat is natuurlijk een formulering die doet het ergste vrezen. Ja, ja sowieso. Hè. Dit hele weekend uh, was het bepaald niet hoopgevend wat er gebeurde in Syrië. Het is onrustig geweest, veel geweld. Hoe verliep het afgelopen nacht? Voor zover ik kan beoordelen, op dit moment is het afgelopen nacht rustig geweest. En ook over dat afgelopen weekend moet je zeggen dat er natuurlijk schendingen waren van het staakt het vuren. Soms heel ernstig, hè? een beschieting op Homs bijvoorbeeld. En uh, volgens de Syrische staatstelevisie is er een uh, politiebureau aangevallen waarbij ook doden zijn gevallen. Allemaal heel ernstig, maar als je naar, ja, en dat, is, dat zijn altijd kille cynische cijfers, dat weet ik, maar als je kijkt naar het totaal aantal doden het weekend, is dat natuurlijk wel heel weinig in vergelijking met wat we de afgelopen weken, maanden en de afgelopen jaren eigenlijk gezien okay. hebben. Dus uh, je kunt er hoop uitputten, je kunt er uh, het cynisme van blijven voeden, uh, ook dat zullen we de komende week af moeten wachten. Nou ja, ergens toch nog een lichtpuntje. Correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Nou, Welling, voormalig president van de Nederlandse Bank... praat voor het eerst over het rapport van de commissie De Wit. Dat doet hij straks na half negen. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu zo'n 230 kilometer file. Terwijl normaal gesproken we op zo'n 160 zouden moeten uitkomen. Het loopt vast op een aantal wegen door ongelukken. Zo staat het op de A4 richting Amsterdam. Zo goed als stil. Tussen Roelovaar en Sveen en 15 kilometer. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Vlak na Schiphol. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel. 13 kilometer. A59, Os-Zierikzee, tussen Dussen en Knoopend Hooipolder. 7 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En een ongeluk op de N322, dat is de weg tussen Benedenleeuwen en Nijmegen. Die is nog steeds in beide richtingen dicht, tussen Druten en Ewijk door een ongeluk. Vertraging op het spoor, want door een misselstoring tussen Arnhem en Zevenaar heb je daar meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over 8. Het is een wedstrijd voor jong talent, de finale van de kunstbende. Jongeren laten zien wat ze kunnen op creatief gebied. Ze presenteren zich bijvoorbeeld als danser, filmmaker, modeontwerper of acteur. Verslaggever Gary van Pinksteren ging naar de Melkweg in Amsterdam... om te volgen hoe het acteur Nesdring de Gag bevalt... als jurylid in de categorie theater en performance. Het is hier een gezellige drukte. Er zijn opvallend veel jonge mensen, ook kinderen die ik hier zie. Want wie treden er dan op? Uh, jongeren tussen de 13 en de 19 jaar. Met heel veel talent. En u zit in de jury, hè? want u bent... Nasser in het jaar. En uh, wij gaan uh, twaalf uh, performances uh, beoordelen. En toen ze u vroegen, dacht u toen ja, leuk? Of dacht u toen van, goh, ja, ze zijn nog zo jong? Oh nee, ik dacht gelijk ja, leuk. Kijk ja, kom op! Herinnert u zich nou dat u zelf voor het eerste keer op het toneel stond? Ja, ja dat kan ik me heel goed herinneren. Toen was ik elf. Toen, toen proefde ik voor het eerst uh, de, de magie van theater. Nou, dat is wel heel erg overdreven. maar <laughs> Ik weet wel dat ik het echt fantastisch vond. Ik speelde een disjockey, uh, Jack de Schuivenschieter. Van de radio, vliegenflijter. Er <laughs> ja. kwam nu een meisje met een hoedje aan ook. En een jongen met een kleine camera en microfoon. Waar... Doen jullie het voor? Zijn jullie van het festival zelf? Ja, wij zijn, uh, wij zijn in dienst van kunstbende, althans vrijwillig. En uh, wij lopen deze hele dag rond en wij interviewen uh, ja, de juryleden. Dat is onze taak vandaag. En hoe oud ben je zelf? Ik ben zelf 23 en ik heb vroeger zelf met kunstbende meegegaan. Wat betekende het voor jou om mee te doen aan kunstbende? Een kans om iets waar je zelf... Uh, al heel lang mee bezig bent nu aan andere mensen te laten zien. En het opent deuren. Wat het nog meer mij heeft gebracht, is uh, dat het de kans biedt aan jongeren om creatief te zijn en cultuur nog steeds belangrijk te laten zijn. Mag een groot applaus voor nummer 1. Overijssel samen alleen. Gefeliciteerd. Dankjewel. <applaus> dat jullie moesten huilen bijna. Toen, omdat het mis ging met het filmpje. Ja, dat klopt. Ja. Maar Ach. ja, dat voelde ook echt heel verschrikkelijk. We waren echt... Ja, we hebben er zo lang op geoefend. En we hebben de film veranderd. En ja, toen was het verkeerde filmpje erin gestopt. Ja, het was echt gewoon... Dat baalmoment dat je echt gewoon kon huilen. Maar toch hebben jullie gewonnen. Ja, maar dat hadden we uiteindelijk helemaal niet verwacht. Want nee. we stonden echt, oh nee, we zijn geen derde, we zijn geen tweede, dan zijn we ook geen eerste. En toen ineens waren we eerste en dan was het gewoon echt helemaal blij. Het is heel druk geweest, heel levendig. Hè? De zaal ja. was pomvol. Ja. Hoe belangrijk is zo'n evenement nou voor jonge mensen? Ja, ik vind het heel belangrijk. Weet je, het laat ook zien waar, waar jongeren op dit moment mee zitten. Uh, ja, en dat is, dat is zo belangrijk. Daar wordt misschien te makkelijk over gedacht, vind ik. Maar, maar dit, dit, zijn, dit zijn hele belangrijke momenten. Ja, en je voelt het ook. Je voelt de energie. Je voelt de kunst. Als u volgend jaar weer vraagt om in de jury te zitten, doet u dat? Zeker. Acteur Nazrin Jagar. Verslaggever Gary van Pinksteren was in de Melkweg in Amsterdam. Het is tien voor half negen. Op Ter Schelling is een concurrentiestrijd gaande tussen twee rederijen. De eigen veerdienst Ter Schelling biedt de komende maand gratis overtocht aan. Wat vinden ze daarvan op het eiland? We gaan uit Ter Schelling naar Mark-Robin Visser. Ik sta in de haven van West-Terschelling. Uh, het is hier op dit moment rustig. De boten van Rederij Doeksen zijn onderweg naar uh, de Vaste Wal. Loke burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Jong uh, is wethouder verkeer en vervoer van de PvdA. Maar u zwaart nu geheel alleen de scepter over het eiland... want de burgemeester is op vakantie. Dat klopt. Dus u hebt met mij te dealen. Juist. Yes. Nou, met plezier. Meneer de Jong, we staan hier in de haven van West-Terschelling... en ik zie voor mij twee kraampjes staan... Naast elkaar. Ze verkopen allebei kibbeling, lekkerbek, Hollands nieuw en patat. Hebben ze daar nou een concessie voor nodig? Ik vind van niet. En die hebben ze ook niet, denk ik? Die hebben ze ook niet, okay. nee. Ze concurreren elkaar, dat is duidelijk, want ze verkopen dezelfde producten. Ja, dat klopt. En uh, de mensen hebben de keus om uh, bij de ene of dan wel bij de ander een uh, product te kopen. Ja, bij de linker of bij de rechter. Ze zijn allebei wit, dus uh, nou ja, goed, zoek het maar uit. Eigenlijk zou je denken: zou dat voor veerdiensten ook kunnen gelden? Dat zou je in principe zo kunnen uh, zeggen. Als het gaat om uh, uh, de veerdienst. Uh, vinden wij dat uh, zo'n belangrijke uh, maatschappelijke taak... dat, dat, uh, door, uh, dat de, de overheid daar ook een rol in heeft te spelen... juist als het gaat om controle op kwaliteit en prijs. Nou is er sinds kort een nieuwe uh, veerdienst bijgekomen, hè? Een, nieuw, uh, een nieuw bedrijf, de EVT... Wat vindt u van die concurrentie die hier nu plaatsvindt? Dat er nu concurrentie hier plaatsvindt, wordt mogelijk omdat er nog geen concessie verleend is. En het verlenen van de concessie is een verantwoordelijkheid van de minister. Maar even, de concessie is wel verleend, alleen de EVT die... Procedeert daar nog tegen? Dat klopt. En uh, zolang er in, uh, niet in hoogste instantie een uh, beslissing opgenomen is... Uh, is het nog mogelijk om uh, uh, ja. nu uh, door te blijven varen. Ja. Klein feestje, althans in ieder geval bij die EVT. Want ze laten nu mensen gratis meevaren om uh, ze kennis te laten maken met de nieuwe boot. De VVV van de Schelling die heeft gezegd dat ze er helemaal geen goede actie vindt. Dat de markt hierdoor wordt, uh, wordt verstoord... Kijk, het is aan de ondernemers om te bepalen of ja. zij, uh, hoe, hoe zij met hun uh, prijsstelling omgaan. Dus daar uh, vind ik niet dat ik daarin moet treden. Nee. Uh, dat vervolgens de VVV daar uh, een, de, bij de monden van de directeur daar uh, iets over gezegd heeft. Daar heb ik op zich geen commentaar op. Nee. Ja, ik merk echt dat het hier gevoelig ligt. En u, u, bent ook echt, ja. u, u weegt uw woorden, ja. hè? Ja, absoluut. Ja. In zoverre dat het erom gaat. Als het gaat om de veerdienst, het, er is geen alternatief voor ons. We kunnen niet in plaats van met de boot de bus instappen of de trein of de auto nemen. Het is echt de navelstreng van het eiland. En als het gaat om de belangen die weer spelen, die zijn niet alleen economisch... maar juist ook voor het maatschappelijk functioneren van deze gemeenschap. Voor schoolgaande kinderen, voor het bezoek van mensen aan ziekenhuizen. Het is donders belangrijk. Belangrijk. Donders belangrijk, zegt wethouder De Jong van Ter Schelling over de veerdiensten. Mark-Robbie Visser sprak met hem. Nog een week en dan wordt in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede en beslissende stembusronde. En al maanden zijn dat, volgens de peilingen, dezelfde twee... namelijk president Nicolas Sarkozy en de socialist François Hollande. En die twee hielden gisteravond afzonderlijk van elkaar verkiezingsbijeenkomsten in Parijs. Twee bijeenkomsten dus, in dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip... maar, zoals correspondent Ron Linker merkte, met verschillende emoties. Het is koud, het waait, maar de muziek klinkt als de lente... bij de bijeenkomst van François Hollande. Vrijwilligers van de Parti Socialist delen posters uit en verkopen t-shirts. Deze bijvoorbeeld met de tekst Normaal. De normale president die Hollande wil zijn. de we ...de volgende president van de Republiek. De president van morgen. Maar ja, dan moet hij natuurlijk wel eerst maar eens winnen. Hij ligt al een paar maanden voor op Sarkozy in de Peilingen. Meneer heeft net een poster opgerold. Heeft Hollande eigenlijk al niet gewonnen? Hij heeft een vertrouwen in deze meneer die al op leeftijd is. Maar goed, het moet natuurlijk wel even gebeuren. Als Sarkozy dan verliest... Hoe komt dat volgens u? Waarom? wat zijn bilan. Als je de balans opmaakt van vijf jaar Sarkozy, zegt hij, dan is er maar één conclusie mogelijk: een nieuwe president. Daar hopen ze hier natuurlijk op. Hoewel, als je naar de feestelijke muziek luistert, dan denk je misschien dat ze het al aan het vieren zijn. Kakou, tu lui dis bonjour. Er staat hier een man met de papegaai op Place de la Concorde, waar Nicolas Sarkozy zijn grote bijeenkomst houdt. Kakou, dis bonjour à la reine Hollande. Ja, je moet even aarzelen, maar inderdaad, de naam van de eventuele president is dezelfde als van ons land. Hoe dan ook, de papegaai wil niks zeggen. Net zo sprakeloos misschien wel als ze hier zullen zijn, mocht Hollande winnen. Kunt u zich daar dan bij neerleggen? Monsieur Hollande is een garçon die, zeker, de valleur heeft, maar hij is faible. Hij spreekt het uit alsof hij er van walgt. Hollande, zegt hij, heeft ook goede kanten, maar hij is natuurlijk eigenlijk zwak. Er wordt hier wel gezegd inderdaad dat Hollande, die geen bestuurlijke ervaring heeft, niet geschikt is om het land te leiden. Maar hij zou dat, dat toch niet in zijn eentje doen? Daar heeft hij dan toch adviseurs voor? We hebben niet nodig van deze anciens, Fabius, die willen naar Frankrijk. Hij ne pense aan Kijk me een beetje samenzweerderig aan. Alle adviseurs van Hollande behoren in principe tot de oude garde. En die is, zegt deze meneer, alleen maar uit op eigen belang. Al met al zijn hier zo te zien meer mensen dan bij Hollander's bijeenkomst. En dat lijkt de president te weten. Het volk is gekomen, brult Sarkozy. Niet gek dat hij dat zegt, want er is hier een enorme mensenmassa op de been. Op het plein waar de obelisk van Luxor uitsteekt kijkt de man op een fiets van een afstandje toe. Wat hem overkomt, zegt hij, is in zekere zin tragisch, want als de crisis er niet was geweest, dan was Nicolas Sarkozy een prima president. Oui la crise les a troublés et uh, les a uh, la crise c'est pas sa faute. Non non bien sûr mais uh, il faut bien responsable, il bouc émissaire. Sarkozy als zondebok van de crisis, zegt hij, terwijl hij aanstalten maakt om weg te gaan. Er klinkt berusting in zijn stem. Een week voor de verkiezingen is er nog heel veel werk te verrichten voor de president-kandidaat. Peuple de Frans, entend mon appel. aidez moi aidez moi C'est ici, place de la Concorde! Dive la République!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 Management Drives Mastering Leadership Radio 1 Het NOS Journal Campagne voor meer mensen in de techniek en nieuw vakantiehuis voor Willem-Alexander en Maxima. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het kabinet wil meer mensen interesseren voor een technisch beroep en start daarom een campagne. Want als er niets gebeurt is er in 2016 een tekort van 170.000 vaklieden als bankwerkers en storingsmonteurs. Maar ook hoogopgeleid technisch personeel. We hebben straks ook mensen echt op... Alle niveaus nodig, universitair en hbo, maar ook mbo'ers zijn heel hard nodig. En dat betekent dat we actief gaan inzetten op meer jongeren in de techniek. We beginnen bij het primair onderwijs. We willen in de komende jaren zo'n 3500 groepen in het basisonderwijs... kennis laten maken met techniek. En dat gaan we doen door hele enthousiaste mensen uit de techniek... schoolbezoeken af te laten leggen en te laten vertellen over hoe mooi techniek is. Onderwijsminister Van Bijsterveld. Nu kiezen nog te weinig jongeren voor een technische opleiding... En daarnaast gaan de komende jaren veel vakmensen met pensioen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima... hebben een luxe villa in Griekenland gekocht. De villa van enkele miljoenen, met uitzicht op zee... staat in het Zuid-Griekse Kranidi. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is premier Rutte... volledig op de hoogte van de aanschaf van het vakantiehuis. De prins en prinses zouden de Griekse villa pas hebben willen kopen... na de verkoop van de omstreden vakantiewoning in Mozambique. Die is in januari voor een symbolisch verdrag verkocht. Er wordt vanaf vandaag extra gecontroleerd op kleine bouwlocaties in steden. De inspectie vindt dat nodig, omdat bij kleine bouwprojecten relatief vaak ongelukken gebeuren. Er wordt bij kleinere klussen vaak slordig met de regels omgesprongen. Vooral het gebruik van ladders en stijgers wordt goed bekeken. We zien gewoon dat uh, de stijgers, het gaat dan vaak om die rolstijgers, hè? als mensen werken aan de buitenkant aan de gevel, bijvoorbeeld de schilders, dat die instabiel neergezet wordt en dat die of de hele rolstijger of de hele ladder omvalt of dat bij zo'n rolstijger er net geen beveiliging is aan de zijkant of de achterkant, waardoor men er zelf vanaf valt. Jaarlijks komen op bouwterreinen vijf mensen om het leven door een val. En tientallen mensen houden er blijvend letsel aan over. Anders Breivik, de die vorig jaar juli 77 vooral jonge mensen doden in Noorwegen, verschijnt vandaag voor de rechter. Voor het proces in Oslo zijn tien weken uitgetrokken.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 Het weerbericht van Weer Online. Inmiddels schijnt op veel plaatsen de zon, maar in de kustprovincies komt wat meer bewolking voor en ook een aantal buien. De temperatuur ligt in het oosten rond het vriespunt, in het westen rond een graad of 4. Nou, vanochtend is het verder in het binnenland vrij zonnig... maar in de kustregio's worden die zonnige perioden afgewisseld door wolken en buitjes. En soms hebben die buitjes ook een winterstrekje. Nou, vanmiddag ontstaan er ook landinwaarts wat stapelwolken en vervolgens ook een aantal buien. Dus vrijwel het hele land maakt vanmiddag dus kans op een bui. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 8 graden op de wadden tot 10 graden in de zuidelijke helft van het land. Nou, de wind die komt vandaag uit het noordwesten, is voorochtend eerst nog zwak tot matig, maar neemt overdag toe naar matig tot vrij krachtig. Kijken we naar morgen dinsdag, dan begint de dag droog, wel weer koud overigens, met in het oosten nog wat zon. Overdag raakt het bewolkt en gaat het in de middag regenen. Het wordt morgen 10 à 11 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur wat verder op naar een graad of 13, maar het blijft wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nu 200 kilometer file. Normaal gesproken zouden we nu op zo'n 160 kilometer moeten uitkomen. Er zijn een paar ongelukken gebeurd... waardoor er dus een langere file staan. Op de A4 naar Amsterdam... daar heeft een hele lange file gestaan... vanwege een ongeluk bij Badhoeven Dorp. De weg is daar weer vrij. Maar het rijdt nog wel langzaam tussen Hoogmade en Hoofddorp. En op de A8 richting Amsterdam... tussen Kromenie en Oostzaan... 7 kilometer door een ongeluk. Hier zijn nog twee rijstroken dicht. A27, Gorkem Utrecht, tussen Lex en Nieuwegein, ook 7 kilometer en op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijsoort en Ewijk 11 en er is een ongeluk gebeurd op de N322. Dat is de weg tussen Benedenleeuwen en Nijmegen. De weg is in beide richtingen dicht tussen Druten en Ewijk en door een wisselstoring tussen Arnhem en Zevenaar heeft u daar meer dan een uur vertraging. Harry, die investering kost veel geld, maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten.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 Er was forse kritiek van commissie De Wit... die namens het parlement een oordeel velde... over de aanpak van de financiële crisis in Nederland. Er is weliswaar snel en krachtdadig ingegrepen, vindt de commissie... maar er zijn wel veel en grote fouten gemaakt. Nout Welling, voormalig president van de Nederlandse Bank... de toezichthouder op de financiële sector... wil het rapport eerst goed bestuderen en geeft nu zijn reactie. Meneer Welling, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toenmalig minister van Financiën Wouter Bos... kreeg er flink van langs van de commissie in het rapport... Heeft u hem nog gebeld? Uh, ik heb hem aan de telefoon gehad, ja, dat klopt. En wat heeft u hem verteld? Uh, ik heb hem verteld dat, uh, naar mijn oordeel, hij een fantastische job gedaan heeft... En, ik zou meer eerder een lintje geven dan hem eh, zo, zo aanpakken. Uw oordeel over hem is na het lezen van het rapport niet veranderd? Nee, is niet veranderd. Uh, mijn oordeel is wel, en dat was ook mijn oordeel... Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Uh, uh, maar de weergave dat het één proces van, van grove fout is geweest... is gewoon onjuist. wordt trouwens zo door het rapport niet, uh, niet gedekt... Dus het rapport leest, dan zie je dat het allemaal veel genuanceerder ligt. Mm, dat is opmerkelijk, dat vindt ook uh, Wouter Bos, hè, dat uh, er wordt weliswaar het woord grote fouten, woorden grote fouten gebruikt, maar dat wordt verder niet goed ondersteunt. Dat is dus eigenlijk ook uw lezing. Dus ook mijn lezing. Wat me opvalt is dat de meeste mensen die een oordeel hebben uh, over dit alles, dat die het rapport niet gelezen hebben en daarom wilde ik wat tijd hiervoor nemen. Mm. Al lezend, um, volgens de commissie zijn die fouten gemaakt door de Nederlandse autoriteiten, vooral bij de miljarden ingrepen rond Fortis, ABN, AMRO en ING. Um, daar is te lang gewacht, bijvoorbeeld bij ING, met het oplossen van de problemen met de probleemhypotheken daar. Um, er is ook te weinig informatie geweest uh, rond Fortis, ABN, AMRO, daar is de waarde niet goed ingeschat van uh, de bank. Wat vindt u daarvan? Eerst dit, uh, ik maak onderscheid tussen het uh, verslag van de feiten en dat op opzicht vind ik het rapport meer dan voortreffelijk zeer ingewikkelde materie dat hebben ze in zeg 5 6 700 bladzijden heel goed samengevat de aanbevelingen, die zijn nuttig tot zeer nuttig. En dan door het rapport heen, maar ook in de inleiding, geeft de commissie een aantal keren haar opvatting. Ze vindt dit, ze vindt dat. Mm. Uh, in sommige gevallen wordt dat wat ze vindt niet, niet onderbouwd. Bijvoorbeeld de zaken van dat geen vergunning had moeten worden gegeven, uh, geen verklaring van, uh, geen bezwaar voor de overname van ABN AMRO. Mm. Geen enkele argumentatie, ik vind dat eerlijk gezegd vrij ernstig... dan de mededeling dat wij buitenlandse banken hebben weerhouden... om aan het biedproces in de latere fase op ABN deel te nemen. Omdat dat eh, het gelijke speelveld in Europa zou verstoren. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben bijna van mijn stoel gevallen toen ik dit las. Want dit was een formulering die in veel eerdere fase toen het trio... Uh, eh, ABN AMRO wilde overnemen door de eurocommissaris, gebruikt werd. Uh, en ieder is toch wel langzamerhand van de oordeel... dat dat niet de manier is waarop je een bank moet overnemen. En dan verder staan er verspreid al maar wij vinden dit en wij vinden dat. Dat is natuurlijk de commissie's goed recht. Maar de minister heeft op goede gronden uh, uh, andere dingen gevonden... En eh, als je dan kijkt naar het buitenland, eh, waar dezelfde discussie heeft plaatsgevonden, zie je dat eh, op allerlei plekken in de wereld verschillende soorten beslissingen over dezelfde soorten eh, issues zijn, zijn, zijn genomen. Maar mm één -hmm. ding is fout gegaan, dat is bij de prijsbepaling van AB en AMRO. Ja, daar komen we zo misschien nog even op meneer Welling. Maar u zegt, de commissie heeft het werk heel goed gedaan, het ja, verslag prima. is heel goed. Prima. Maar met het geven van die meningen, hebben ze daarmee de hand dan overspeeld? Nou kijk, eh, mag het... Eh, als volgt uitdrukken, uh, er wordt gezegd ING had een te positief zelfbeeld. Uh, Egon had niet in de gaten precies op tijd wat er aan het gebeuren was. Financiën had onvoldoende gevoel van uh, urgentie. De Nederlandse Bank had niet in de gaten dat er allerlei ja, interacties uh, waren tussen allerlei grootheden waardoor het mis is gelopen. Dat is allemaal waar. Dat is zonder meer waar. Alleen het eindig is dat precies hetzelfde gebeurd is... in alle landen om ons heen en wereldwijd. En dan vind ik dat je je moet afvragen... zijn er niet veel fundamentelere dingen aan de orde? Uh, we moeten lessen trekken, dat hebben we ook gedaan. Uh, maar uh, dan vind ik dat het wat erg gemakkelijk is... Uh, om te zeggen, wij als zes of zeven mensen... we hebben naar de wereld gekeken, iedereen heeft zitten slapen... Uh, uh, maar wij wisten het weten het beter. Mm. Oké, okay. nou, daar klinkt ook wat irritatie in door, nou, uh, nee, volgens hoor. mij, meneer nee. nee hoor, nee, nee, nee. Het is alleen zo dat hij denkt dat je beter... Tot, tot lessen kunt komen hè, als je de aard de van het probleem ziet. Ja. Mag ik één voorbeeld geven? Nou ja, dat, dat, dat heeft ja. de commissie natuurlijk ook geprobeerd. Maar ik wil eigenlijk met uw goedkeuring eventjes ja. naar wat u eerder aangaf... de waardebepaling van uiteindelijk uh, Fortis ABN. Er zijn miljarden te veel betaald, stelt de commissie. Te veel in relatie tot de waarde van ABN. Want uh, schade van omvallen van de bank was veel groter geweest. Wat vindt u van die kritiek? Want u geeft zelf ook aan, daar zijn inderdaad fouten gemaakt. Nou, ik denk dat uh, de fouten zijn gemaakt uh, tot op zich hoogte bij de prijsbepaling van APN AMRO. En, uh, ik denk dat het bedrag dat de commissie... maar ik wil niet in al die technische dingen nu vervallen... Mm. Uh, ik denk dat het bedrag dat de commissie noemt van 4 à 5 miljard bij de aankoop... dat dat niet het juiste bedrag is, maar dat doet er niet zo vreselijk veel toe. Er zijn fouten gemaakt. Uh, en het verbaast mij hoe makkelijk de wegkomt in dit geheel. Want de minister en de minister-president uh, worden verweten dat die, uh, geen basale vragen zijn gesteld. Uh -huh. uh, mij wordt gezegd dat ik in de uh, uitoefening van mijn adviesfunctie tekort weggeschoten. Ik moet u eerlijk zeggen, Lazare kreeg in een paar dagen twintig jaar salarissen van een Nederlandse minister-president. Even voor de zekerheid, Lazare, de zakenbank die de, de, waarde, zakenbank, die die ja. de waarde moest bepalen. En ik heb vanaf het begin tegen mijn en daar had de commissie denk ik op in moeten gaan, ik heb vanaf het begin tegen mijn mensen gezegd jullie zijn geen investmentbankers. Jullie moeten alle informatie geven die ze willen, maar zij zijn degene uh, die uiteindelijk de prijs moeten bepalen. Nou, klopt, het, klopt het dat er uh, onnaakkeur Onvolledige informatie is uitgewezen. Nee, dat, dat klopt niet, want eh, het, het gaat dan hier met name om... Zeg maar, die restgroep die nog verdeeld moest worden, het zogeheten zetje... waar een tekort van 2,3 miljard in zat. Mm -hmm. De mensen van de Nederlandse Bank hebben tegen eh, Lazar gezegd... dit is er ook nog, realiseer je dat, en hier moet iets mee gebeuren. Het is een fout van Lazar geweest. Ja, ik vind van wel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de verdediging van Lazar voor zover ik die gezien heb... Namelijk dat zij zich niet bewust waren van uh, het setje dat het meegenomen moest worden. Die vind ik, althans aanvankelijk niet bewust, vind ik niet helemaal serieus. Je krijgt geen twintig, in, in die orde van grootte moet het liggen: twintig jaar salaris voor uh, een, uh, uh, een, een prijsbepaling als je niet duidelijk onkritisch bent, goed kijkt naar uh, hoe de zaken in elkaar zit. Het share was uh, een fenomeen wat in alle kranten heeft gestaan. Uh, ook bij de aanschaf. Uh, men had gewoon naar die overeenkomst moeten kijken. Dat, en, en dan kom je er niet mee weg door nu te zeggen... maar wij wisten niet wat de assets precies waren. Hadden ze ons kunnen vragen. Meneer Welling, u zegt het is vooral belangrijk dat we er uh, lessen uit trekken. Ja. Staan er voldoende aanbevelingen in waaruit men kan aflezen, hoe het beter kan. Ja, ik vind dat er eh, belangrijke aanbevelingen in staan. Eh, voor een deel denk ik dat ze niet zo makkelijk realiseerbaar zijn. Bijvoorbeeld hier de eerste aanbeveling om weer terug te gaan... Ik ben het ermee eens met die aanbeveling, overigens. Sorry. Ja. Uh, om terug te gaan naar 50.000 als dus garantie. Als waarborgen. Ja. ja, ik vind dat een, een zinnige aanbeveling. Maar dat moet je op Europees niveau doen. Een aantal aanbevelingen moeten op Europees niveau gebeuren. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik vind het heel nuttig dat... Uh, een, dat moet uit de sfeer van de verwijtbaarheid gehaald worden. Gesproken wordt over de informatieuitwisseling die met de Kamer moet plaatsvinden. Ik vind het nuttig dat men zich verder beraadt. Daar wordt aan gewerkt over crisisresolutiewetgeving en al dat soort zaken. Dus nogmaals, ik vind het rapport voor wat betreft de feiten... Vind ik, Uitstekend, ja. aanbevelingen, prima. Ik vind dat de commissie te makkelijk zich losmaakt van uh, hoe de wereld eruit zag en hoe de helder, hele wereld helder. gereageerd heeft. Even naar een algemeen beeld, namelijk dat u ook heeft aangegeven tijdens de verhoren, namelijk dat het iedereen aan goede gegevens ontbrak. Is dat nu op orde? Zijn banken inmiddels transparanter? Worden er genoeg <kuggen> vragen gesteld op dit moment, meneer René? Er zijn hè, eh, meer gegevens op dit moment dan er in het verleden waren. Alleen eh, bij een volgende crisis zullen we weer... want er komt natuurlijk een keer een volgende crisis... zullen we merken dat die crisis anders is dan de huidige... en dat dan toch weer bepaalde gegevens die we eigenlijk nodig hadden zullen ontbreken. Maar het, het is een stuk beter, eh, maar het is niet voor Nou, nog. Noud Welling, voormalig president van de Nederlandse Bank. Dank voor uw reactie. Ja. Concurrentie op het wat. Twee veerdiensten strijden om de gunst van de reiziger. Mark Robin Visser is op de Schelling en in de buurt. Bij die veerdiensten. Hoe is het op de weg, Den is mooi. Nou, het, het drukste moment ligt alweer achter ons, Marcel... maar er staat nog steeds uh, 190 kilometer. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. komt door een aantal ongelukken. Allereerst ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam. tussen Crommenie en Oostzaan, 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A10 West, in de richting van Den Haag... staat bij Osdorp 2 kilometer door een ongeluk. Linker reisdok is afgekruist. A50, arnhem os Tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Ewijk, 11. En tot slot twee files op de A58. Eerst Vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 9 kilometer. Andere kant op, richting Tilburg dus. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij Oorschot is de rechter reis verplicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De inspectie SZW gaat vanaf vandaag onderzoek doen naar kleine bouwlocaties. Waar, pak een beet, één busje voor de deur staat. Inspecteurs zoeken vooral die plekken... waar onveilig met ladders of stijgers gewerkt wordt. Juist omdat daar... Te veel ongelukken op gebeuren, zegt Marga Zuurbier van de inspectie. We zien gewoon dat uh, de stijgers, het gaat dan vaak om die rolstijgers, hè? als mensen werken aan de buitenkant aan de gevel, bijvoorbeeld de schilders, uh, de timmerman, de, de loodgieter, dat die instabiel neergezet wordt en dat die of de hele rol of de hele ladder. Omvalt, of dat wat heel vaak voorkomt ook is dat bij zo'n rolstijger er net geen beveiliging is aan de zijkant of op de achterkant, waardoor men er zelf vanaf valt. Hmm, ik kan mij voorstellen dat bij kleine bouwlocaties uh, schilders en aannemers geen gebruik maken van ja, echte stijgenbouwers. mensen die, die er verstand van hebben, dat ze het zelf doen. Ligt daar het probleem ook? Nee hoor, het is op zich uh, juist met die uh, nieuwe rolstijgers die, uh, die je hebt, is het eigenlijk relatief... Eenvoudig om, uh, om het op te zetten. Ze kunnen dat ook zelf doen. Uh -huh. Maar ze moeten er wel op letten. Op hele simpele dingen. Als dat de ondergrond stabiel genoeg is. Zodat niet een deel wegzakt. Dat uh, ja, het zijn rolstijgers. Het woord zegt het al. Dus je kan hem heel makkelijk verplaatsen. Maar... maar je moet natuurlijk wel goed afklemmen. Ja, dan ontbreekt er toch wat kennis, lijkt mij bij. Ja, maar dit is een eenvoudige kennis. Daar hoef je niet voor naar school toe. Dat is gewoon vooral, merken wij, gemakzucht, slordigheid wat de oorzaak uh, is. En dat is ook het trieste van de ongevallen die hiermee gebeuren, want we hebben het toch over zo'n... ja, alleen al dus met stijgers uh, en ladders in de bouw... over zo'n 250 ongevallen per jaar die bij ons gemeld moeten worden... waarvan vijf dodelijke en zo'n 30 met blijvend letsel. En het trieste van deze cijfers is dat het gewoon te voorkomen had. Het had voorkomen kunnen worden, het was volledig onnodig. En uh, dat is het trieste van deze cijfers. Ja, nou zijn er overal schilders aan het werk, zeker op het ja. ogenblik. Waar gaat u controleren? Nou, vooral inderdaad waar we natuurlijk merken dat uh, je uh, in de binnensteden waar je drie, vier hoge uh, huizen hebt, waar je inderdaad met dergelijke rolstijgers en, uh, en ladders werkt. Maar hoe gaat u dat doen? Want Marcel zegt het al, er zijn op heel wat locaties, uh, kleine bouwlocaties, dit soort mensen aan het werk. Het blijkt me moeilijk om dat uh, allemaal te bezoeken. Nee, we gaan ze natuurlijk niet allemaal bezoeken in heel Nederland. Maar onze inspecteurs die komen wel heel verspreid over Nederland. Uh, komen daar uh, of uh, dat ze er langs rijden en zien en controleren. Of dat mensen een tip geven van kijk daar wordt volgens mij onveilig gewerkt. En dan gaan ze op pad en controleren ze het. Ja. En de boete gaat neem ik aan naar de werkgever. Niet naar degene die de opdracht laat uitvoeren? Nee, hoor, bij particuliere opdrachtgevers, die kleine opdrachtgevers. Dan hebben we het gewoon inderdaad over dat de werkgever... Dus degene die de, die de schilders in dienst heeft, die krijgt uh, de boete als het niet in orde is. Zegt de directeur van de inspectie, SZW, Marga Zuurbier. Gaat dus controleren, zij zelf niet met de inspectie, wel op kleine bouwplaatsen. Mark Robin Visser is op ter Schelling al de hele ochtend. En jij mag straks gratis meevaren op een veerboot. Ja, hartstikke leuk, Lara. <laughs> Echt een, ja, ik ben altijd wel voor een voordeeltje te vinden. Ja, dat dacht ik. Ja, een speciale actie die hier uh, op de Schelling uh, gehouden wordt... door de EVT, de Eigen Veerdienst der Schelling. Dat is die, die kleine rederij die sinds een paar jaar... hier een voet tussen de deur probeert uh, te krijgen. Ze varen uh, met één schip en weer. Eerst had dat een katamaran. En nu hebben ze een ander type schip. En ja, de officiële lezing is dat ze de mensen graag kennis willen laten maken met die nieuwe boot. En daarom mag iedereen de komende maand, de komende vier weken, gratis mee. Je hoeft alleen maar de toeristenbelasting van 1 euro per persoon te betalen. Nou, er zijn vast veel mensen die dat leuk vinden, die hun kans nu grijpen om even naar de Schelling te gaan. Je zou zelfs nog op dezelfde dag weer, weer terug kunnen varen, geloof ik. Uh, moet je lekker zelf uh, bekijken. Uh, kennis maken met de nieuwe boot, maar dat is er zit een heleboel onder. Er is hier een enorme concurrentiestrijd gaande met die grote rederij Doekse... die al meer dan 100 jaar de lijn verzorgt tussen Harlingen en Terschelling. Doekse heeft een nieuwe concessie gekregen voor 15 jaar. Het alleenrecht op die lijn. En die EVT, die kleine rederij, die probeert dat met allerlei uh, juridische procedures aan te vechten. Die willen ook een stukje van de koek. Nou, zolang die procedures lopen mag die EVT door blijven varen en timmeren ze dus ook behoorlijk aan de weg. Gisteravond ben ik met een schip van Doeksen hier gekomen. Gewoon keurig 15 euro passagiersgeld betaald. En nu mag ik straks voor een happenkrats mee terug. En de kapitein staat hier al klaar. Goedemorgen. Goedemorgen. En luisteraars, u gelooft het niet, maar deze kapitein heet... Talling van de Zee. Alsjeblieft. <laughs> ja, verzin je het zo, hè? Eén ding, meneer van der Zee, valt mij op. U ja. staat hier als kapitein op de kade. Ja. Iedereen eh, welkom te heten eigenlijk. Ja. ja, een beetje persoonlijke touch eraan geven. Hè? Is dat de touch van de EVT? Dat de kapitein van Doeksen heb ik ja. niet gezien. <laughs> Nou ja, die dat, doen dat, op, een die doen dat op hun eigen manier. En wij, uh, wij doen het op deze manier. Ja. een beetje persoonlijk contact met de mensen... het is uh, voor een heleboel mensen nieuw. En uh, ja, dan denk ik dat je dit uh, op deze manier moet doen. Ja. Jullie kennen elkaar natuurlijk onderling allemaal goed. Absoluut, absoluut. Want ja. Ter Schelling is een kleine gemeenschap. Ook, ja. Zeker. Nu heb ik vanmorgen al uh, met de Loke burgemeester gesproken... en ook uh, met directeur Haantjes van, ja, ja. Uh, van de EVT. Uh, wat ik merk hier is dat het gevoelig ligt... Dat het Bijvoorbeeld de lokale burgemeester die weegt zijn woorden als hij hierover praat. Ja, moet kan. u dat ook als kapitein? Nee, ik moet niks. <laughs> ik, mag, uh, ik mag zeggen wat ik, uh, wat ik wil. Uh, uh, maar ik denk dat ik mij een beetje distanceer van wat de hogere heren allemaal met elkaar bekokst over. De juridische uh, procedures de, en precies, de, precies. de concurrentiestrijd. Concurrentie, ik zie het meer als uh, collega's. Uh, we kennen elkaar, uh, uh, de bemanningsleden onderling kennen elkaar. En uh, wij hebben niet zoveel problemen met elkaar. We groeten elkaar op het water en uh, zo hoort het ook. We hebben overleg met elkaar als het in autische situaties uh, iets, uh, iets te overleggen valt. En uh, dat is gewoon goed en zo ja. moet dat blijven. Ja. Ja. Zo, en dat is natuurlijk ook fijn voor. De, het is natuurlijk een vakantieeiland. Mensen komen hier vakantie vieren. Absoluut, ja. Die hebben helemaal geen zin in al die uh, conferentieverbinden. Nee, nee, nee. Maar ik wel. <laughs> dat snap ik. <laughs> <laughs> Want daarom ben ik hier. <laughs> dat, uh, dat heb ik door. Maar, Want het is natuurlijk ook een keiharde business. Eigenlijk. Uh, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, er zijn uh, een aantal miljoenen mensen per jaar die heen en weer gaan tussen de eilanden. En daar proberen wij natuurlijk ook onze marktaandeel in, uh, in, uh, in te pakken. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het met jullie actie gaat. Loopt het nou storm, uh, nu, nu jullie gratis mensen overzetten? Uh, ja, we hebben de afgelopen dagen uh, behoorlijk wat mensen uh, gehad. Het heeft ook met, uh, met een evenement hier op het eiland uh, te maken uh, gehad. Maar uh, sinds gisteren zijn we begonnen met, uh, met, uh, met de gratis personenvervoer. Ja. En uh, ja, de, de boekingen gaan, uh, gaan hard. Absoluut. Ik ga ook met u mee nu. Ja, ja. we Dat gaan naar boord, hè? Gratis Hoe ook, laat he? vertrekken we? Uh, wij vertrekken om uh, kwart over negen. Dus nou. een kleine 20 minuten nog. Goed. We gaan aan boord, dank u wel, kapitein van de Zee. Oké, Marco de Visser, daar gaat hij. Na 9 uur zijn we in Oslo. Daar staat het proces tegen Anders Breivik op het punt van beginnen. Breivik zit inmiddels in de beklaagde bank, geflankeerd door twee advocaten. In een zwart pak, maar een goudkleurige stropdas schenkt zich net een glaasje water in. We zijn er zo live bij. Onze correspondent Rilon Rolien Kreton is in Oslo bij de rechtbank.